5 uur. NPO Radio 1 met Henry Schutt en Hugo Borst. In Langs de Lijn praten we na over degradatie van FZ Twente. Over de topper Ajax AZ. En over de Formule 1 race van vanmiddag zo dadelijk met Jan Lammers. Na het journaal met Juris Tubinitsky. KLM maakt rond deze tijd bekend of er nog meer vluchten worden geannuleerd. vanwege de problemen eerder vandaag op Schiphol. Ook moet dan duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor de vluchten van morgen. De luchtvaartmaatschappij heeft vanochtend vliegtuigen half leeg moeten laten vertrekken, toen Schiphol tijdelijk helemaal was afgesloten vanwege een stroomstoring. Het inchecksysteem viel uit, waardoor de vertrekhal vol mensen stond en het al goud druk werd. Uit veiligheidsoverwegingen mocht er een uur lang niemand naar binnen. Het was voor het eerst dat Schiphol helemaal dicht ging. Het is extra druk vandaag vanwege de meivakantie. Teleurstelling in Enschede vanwege de degradatie van FC Twente... naar de Eerste Divisie. Twente verloor met 5-0 van Vitesse. Met nog één speelronde te gaan zijn Sparta en Rode EC niet meer in te halen. Na 34 jaar eredivisie speelt FC Twente volgend jaar dus een niveau lager. Rode en Sparta moeten na competitie spelen. Ajax heeft zichzelf verzekerd van de tweede plaats in de eredivisie... en heeft daarmee ook een plaats in de tweede voorronde van de Champions League.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 Australië stopt zo'n 350 miljoen euro in de redding van het bedreigde Great Barrier Reef. De koralen verbleken door de stijgende zeetemperatuur en een zeester die koraal opeet. Het geld wordt gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren... en het ontwikkelen van een koraal dat bestand is tegen hogere temperaturen. Ook gaan er miljoenen euro's naar Australische boeren die grond aan de kust hebben. Zij moeten hun land gaan herstellen, zodat er minder vervuild water in de oceaan belandt. Op de A27 is een automobiliste drie keer opzettelijk aangereden... door een auto met Belgisch kenteken. De vrouw en twee andere inzittenden hebben aangifte gedaan... van poging tot doodslag. Ze reden gistermiddag tussen Geertruidenberg en Werkendam... toen de Belgische auto tegen hen aanreed. Daarna werd de auto van de vrouw nog twee keer aangetikt. Ze kon de auto onder controle houden... en parkeerde uiteindelijk bij een benzinestation. De politie is nog op zoek naar de Belgische auto. Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn teamgenoten Max Verstappen en Daniel Ricciardo uitgevallen na een botsing. De twee coureurs van Red Bull streden de hele race met elkaar om de vierde plaats. Kort na de pitstop ging het mis. Verstappen probeerde een aanval van Ricciardo te voorkomen, maar toen botste de Australiër achterop de Nederlander. Winst was voor Lewis Hamilton van Mercedes. Het weer. Vanavond en vannacht trekken er buien over. Sommige met onweer, hagel en zware windstoten. Plaatselijk valt er veel regen. De zwaarste buien worden verwacht langs de oostgrens. Morgenochtend eerst in het noorden regen. Daarna enige tijd droog. En aan het einde van de dag vanuit het zuidwesten opnieuw buien. Het wordt morgen 11 tot 16 graden. Het verkeer, Edwin Gerritsen. Er staat één file en dat komt door een ongeluk. Op ta 8 Amsterdam richting Zaandam. Tussen knopend Koenplein en Zaandijk. 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht.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 Goedemiddag, we gaan napraten in Langs de Lijn de Stofwolken. Zijn aan het optrekken straks over de Formule 1 met Jan Lammers. En bij veel voetbalvelden komt nieuws vandaan. We beginnen in Breda. NAC ontloopt dankzij een mooie zegen op Heerenveen de na-competitie. Tenzij volgende week Roda met 11-0 wint en dat soort uitslagen. Dus eigenlijk weten we het daar zeker. NAC is zeker van plaats 15 of beter. Het won in eigen huis vanmiddag met 3-0 van Heerenveen. Waarna de trainer Stijn Vreven een ronde door het stadion maakte. En dat viel ook Arno Vermeulen op. Stijn Vreven, gefeliciteerd. Ik zag je een afloop een eerronde maken. Ik dacht ook even toen je daar liep, is het, is het afscheid een afscheidsronde of zo leek het een beetje? Oh, een eerronde, zal ik het zeker niet noemen, Hij... Ik wil gewoon de supporters bedanken voor de steun die wij een heel seizoen hebben gehad. Het blijft toch iets speciaals hier bij deze club. Elke keer als wij het moeten doen, dan helpen zij mede ervoor dat wij de resultaten halen... die wij geboekt hebben de laatste periode. Dus ik ben hen daar heel dankbaar voor. Was het een afscheidsronde hier in Breda of niet? In principe was het een afscheidsronde, ja. Want? Je gaat weg? In principe wel, ja. En Je zegt in principe. Waar hangt dat vanaf? Nou, dank eigenlijk niet van veel nog af. Alleen uh, wil ik het vandaag graag over de wedstrijd uh, hebben. En wij zullen van de week communiceren uh, waarom. En, uh, maar goed, we doen nou als volwassen mensen. En uh, ik vind ook dat ik mijn doelen zeker bereikt heb. Hè. Ik kreeg anderhalf jaar de tijd om te promoveren. Op anderhalf jaar tijd ze hebben we gepromoveerd. En we hebben nog niet officieel, maar toch bijna het behoud bewerkstelligd. Dus uh, ja goed, uh, het is een mooi verhaal voor mij geworden, NAC. Maar neem je met pijn in je hart afscheid? Ach, van deze club... Uh... Ja goed, ik denk dat elke trainer die ooit voor NAC heeft mogen werken, dat dat toch wel een speciaal gevoel heeft. Ik moet al bij een serieuze, mooie club terechtkomen om dit te evenaren. Nogmaals, ik zeg dat niet om te slijmen, ik denk niet dat ik dat nodig heb, maar NAC Breda is toch wel de supporters, vind ik. Die stuwen een ploeg naar een hoger niveau, die zorgen ervoor dat je elke dag zin hebt om prestaties te leveren, om hard te werken. En de mooieheid van de NAC zijn op de eerste plaats onze supporters. Wilde jij wel door, maar de club niet? Nou goed, ik zeg, ik ga daar van de week over eh, communiceren. Het eh, is nu niet belangrijk. Eh, we hebben een goede prestatie geleverd. Eh, we moesten het ook zelf doen. Het eh, blijkt nogmaals vandaag dat we het zelf moesten doen. Eh, en de, de spelers eh, verdienen alle credits. Het ging de afgelopen weken niet fantastisch... maar toch stond er een elftal van nog die eerste minuut... wat een enorme overtuiging in zijn spel had. Dat viel zo op. Ja, inderdaad. We hebben hele mooie en goede momenten gekend dit seizoen. Hele diepe dalen. Maar het, het, het vallen vind ik eigenlijk niet zo erg van een jonge ploeg. Het gaat erom hoe vaak je terug recht, veert, recht staat. En uh, dat hebben we bij momenten echt uh, vaak gedaan. En uh, vandaag op het moment supreme dat het eigenlijk van moeten was... zo'n prestatielever. Ja, neem ik mijn petje vooraf voor de spelers. Stijn Vreven, die weggaat bij NAC. Want uh, die slag om de arm, die hij nog een heel klein beetje... Oh, die is er niet meer, denk ik, hè? En het klinkt ook alsof hij wordt weggestuurd. Ja, dat klopt. Ze willen niet met hem verder. Nee. Is dat terecht? Nou, hij heeft zich een paar keer lelijk misdragen. Ja, wel meer dan een paar keer eigenlijk. Ik denk dat ja. dat uh, een van de voornaamste redenen is. En wat vind je? Ja, het is, het is een, uh, een hartstochtelijke man. Ja, dat sowieso. Maar hij had een paar keer beloofd uh, beterschap hè? wat betreft die dat temperament, en dat heeft hij niet kunnen waarmaken. Op een gegeven moment kreeg hij zelfs drie wedstrijden, meen ik. Ja, dat kan een afweging zijn voor het bestuur... om te zeggen, ja, dat vinden we niet, niet passen. Kijk, er zit al genoeg passie in, uh, in NAC, hè? supporters. Dan hoef je dat misschien ja. niet nog eens te Als je het binnen de perken haalt, is het alleen maar prachtig, toch? Maar bij hem blijft het niet binnen de perken. Nou ja, hij heeft het op zich goed gedaan. Hij is gepromoveerd vorig jaar en... Uh, lijfsbehoud, dat is toch aan hem te danken. Hij had ja. ook goede assistenten. Ja, het, het is klaar. En dat, dat, dat kan, weet je. De trainers zitten gemiddeld niet zo lang. Hij heeft er uh, nu uh, anderhalf jaar ja, hij zei dat hij anderhalf jaar de tijd ja. heeft gekregen. Ja. En uh, dat is dus gelukt. Nou ja, trainers genoeg. Ik zag een lijstje deze week in AD. En dat uh, is echt gigantisch waar je uit kunt putten. Ja. Mooi mooie club voor Maurice Stijn bijvoorbeeld. Ja. ja, en Vreven dan zelf? Komt hij ergens goed terecht? Nou, hij, heeft ook, hij is Belg, dus uh, hij heeft ook bij de nodige clubs in België gezeten. Ik heb geen idee. Het is niet makkelijk als je een modale uh, trainer bent, en daar reken ik hem dan ook wel toe. Er zijn weinig trainers die echt uh, het ultieme verschil maken. Dan, dan moet je van Gaal heten, of maar Philip Cocu ondertussen. Misschien ja. zelfs. Dan is het niet makkelijk, want de concurrentie is moordend. Ik geloof dat er wel 200 mensen zijn met de papieren, en er zijn maar 18 clubs op het hoogste niveau te vergeven. Ja, dat, dat ja. is wringen. Kom daar maar eens bovenuit. Lewis Hamilton heeft een zeer enerverende Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. In een bizarre slotfase kwam de regerend wereldkampioen bovendrijven... terwijl Sebastian Vettel de wedstrijd grotendeels onder controle had. Max Verstappen en Daniel Ricciardo crashten. Gebroedelijk bijna. Met elkaar en vielen uit. Jan Lammers, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben al een Hi. heleboel gezien in de ja. Formule 1 de afgelopen seizoenen en ook dit seizoen. Dit was weer een hele andere variant. Wat blijft jou het meest Absoluut. bij van deze dag? Nou ja, we hebben het over Hamilton. Om met de winnaar maar even te beginnen. Uh, maar Hamilton die moet gedacht hebben van nou, als dan niemand deze race wil winnen, doe, ik, doe ik het maar. Het maar ja. Want Vettel die stond eerst op de nominatie. Toen was Bottas goed bezig. Maar uh, nou ja. ja. Aan het begin van de race was, uh, ik denk dat frustratie eigenlijk gewoon de rode Draad was die wat betreft de Nederlandse interesse, Max Verstappen natuurlijk en uh, met zijn collega uh, Ricciardo. Frustratie van ja. de kijkers of ook Frustratie van, van, van, zelf. Van, van de rijders van het team uh, in het algemeen. Want als je dus ziet dat de Red Bull-rijders aan het begin was het een opvallende uh, uh, Max Verstappen, die weliswaar hè, al in het begin een paar keer ruimte openliep voor Ricciardo en andersom. Uh, we hebben toen in één keer zagen we tussen Max en Ricciardo zagen we een situatie die te vergelijken was met Hamilton. En Verstappen een paar races geleden. Toen zagen we een inhaalmanoeuvre van Verstappen bij Ricciardo. Die was weer te vergelijken met China, Bottas en Ricciardo. Dus dat was nog allemaal van oké, okay, oké, okay, oké. Okay, maar het was wel een beetje vragen om moeilijkheden. En als ik zeg frustratie, bedoel ik hoofdzakelijk dat eh, ze zaten goed in de race, van Red Bull werd verwacht van nou, hè, die gaan in de race goed doen. Komen in één keer die, die Renaults er tussendoor. En hè, met Hulkenberg en Sainz. Ja. Die waren op ultra-zachte banden gestart. Hè, het woord zegt het al, ultra-zacht. Dus die waren dan in het begin van de race sneller dan de anderen met harder banden. Het was ook koud, hè, kouder dan uh, normaal. Dus in één keer werd het feestje van Red Bull bedorven door die twee Renaults. Uh, nou, toen dat over was en die Renaults gingen naar binnen, toen was het even vechten tussen Verstappen en die Chiardo. Ja, wat op zich mooi is. Perfect. Ja. Verstappen ging daar ook voorbij. En daar, hier komt dan de frustratie. Dat eerst die frustratie vanwege gewoon Renault. En naderhand loopt Verstappen keurig netjes weg bij die Chiardo vandaan. Max was gewoon sneller. Die reed bij die chiado vandaan naar Hamilton toe. Maar dan zit je op zo'n circuit achter Hamilton. En dan kom je in de turbulentie terecht. En dan gaat zo'n auto niet meer zo hard. Dus... Hij kon bij Hamilton terecht. En daardoor kon Ricciardo er weer bij komen. Dus daar is de frustratie van Max. van Ja, potverdorie, ik ben sneller. Maar nu zit die Ricciardo weer achter me vanwege Hamilton. Nou, dat werden inhaalmanoeuvres en stuivertjes wisselen eh, om en om. Dat ging heel close. Dat had al veel eerder fout kunnen gaan. Maar hè, een compliment eh, aan alle twee de rijders. Dat ging net aan goed. Maar ja, toen aan het einde kreeg je dus een gefrustreerde Ricciardo. Want die was Verstappen wel. Nou, ik ben de tel kwijtgeraakt. Drie, vier, vijf keer voorbij gegaan. En iedere keer van Verstappen weer terug. Dus die Ricciardo had zoiets van ja nu ga ik er gewoon echt voorbij. Dus die kwam echt net, net met, met, met een katapult... die zo ver naar achter getrokken was, kwam die er voorbij. En ja, Max op zijn normale manier toch op het randje verdedigend. Dus, dus redelijk agressief verdedigend. Dus ja, en toen ging het fout. Alle twee de rijders na de race hebben gezegd... van, nou, schuldvraag van welke rijder hier de fout in is gegaan... is op dit moment niet belangrijk. Ze hebben het alle twee gewoon heel slecht gedaan... wat betreft het belang voor het team. Ja. Dus de nou ja, kijker was Die de winnaar schuldvraag die is niet belangrijk als ze misschien allebei een beetje schuld hebben. Maar als een van beide schuld heeft, toch eigenlijk wel. Dat is gewoon niet slim. Ja, nou kijk, eh, Ricciardo rijdt vol van achteren binnen bij Hamilton of bij, bij Max uiteraard. Ja. En dan ga je je de vraag stellen van ja, was, was Max dan erg? Hè? Tijdens zijn remweg was hij op een gegeven moment wel recht. Maar daarvoor was hij een beetje van links naar rechts aan het gaan. Maar ja, aan de andere kant, eh, dat mocht Ricciardo ook wel verwachten. Hè? Hij weet wie hij die, wie die daarvoor zich heeft. Dus ja, het was, het was uh, een als absoluut... Als jij het moet uh, zeggen, weet je dan oprecht niet... Um, kan je er nou, als je duiken. de voorgeschiedenis weglaat... dan was heel abstract gezien, was, was, zoals... Uh, Max verdedigde heel riskant. Uh, want je krijgt twee dingen. Hè. Met boksen weten we wel, dan maak je schijnbeweging en dan kun je een klap uitdelen. Max maakt die schijnbeweging met het verdedigen. Dus die gaat naar links, hè, probeert Ricciardo op het verkeerde been te zetten... en gaat vervolgens naar rechts. Ricciardo doet hetzelfde in de aanvallende zin. Hè, dus die gaat eerst links, rechts, links, rechts... Ja, maar en dan zoals dan je... als jij het omschrijft, weet je dan toch eigenlijk al... dat gaat mis. Dat gaat nou, een keer mis. Uh, de, de Ricciardo had eigenlijk, die wilde hem eerst aan de binnenkant uh, voorbij gaan. Nou, die blokkeerde Max en toen... Wilde niet naar buiten. Alleen er was geen ruimte meer. En het snelheidsverschil was uh, te groot. Dus absoluut uh, 100% fout zou ik zeggen... van Ricciardo. Daarbij wil ik wel zeggen van ja... Max die was natuurlijk zo bezig. Dat je, dan vraag je er bijna om. Dus ja. Het was close race. De teamleiding had erop vertrouwd. Dat ze verstandig met elkaar om zouden gaan. Ja, En daar willen ze toch over zeggen. Ja. Meneer Horner beklaagt zich nu over. Dat dit nooit meer mag gebeuren. Maar je kunt je toch wel voorstellen. Met het temperament mm. van Max Verstappen. En ook de ambitie ja. van Ricciardo. Dat dit risico erin ja, zit. Nou, ik, ik, ik, na de race zat ik er ook over na te denken. Ik, eigenlijk gewoon een absolute fout. Van, wel Ricciardo als, als van Max, wat ze ook zelf zeggen... en ook van de teamleiding, want die hebben een inschattingsfout gemaakt. Van wat orders. hadden die moeten doen dan? Hè? Want die, die uh, hebben daarin geen stalorders gegeven. Die hebben nee. gezegd, uh, jullie, uh, nou ja... Uh, overdreven zegt, zoeken het eigenlijk maar gewoon zelf uit. Ja, ja, wat hartstikke ja. mooi is voor de wedstrijd. Maar als dat maar steeds zo achter elkaar blijft rijden, moet je toch op een bepaald moment een keer iets doen? Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, het is Red Bull, hè. Dus, dus die zijn wel van de actie en, en noem maar op. Dus, het, het, het, die zijn, Dat zijn geen koorknaapjes. Hè? Dus die willen gewoon ook die strijd. Die vertrouwen ja. alleen op die twee rijders. En die hebben het team een beetje laten nou ja, houden. Ja, Formule 1 is ook amusement. En amusementswaarde is ook wat waard. Was ja, top. Ja, nee, dat, ja. Is, dat is ook wat. We hebben laatst een hele saaie race gehad. Weet ja, je, het eerste ja, toch ja. van het seizoen? Ja, oh. absoluut. Kijk, en wat Max betreft. Kijk, Max is natuurlijk al een paar jaar gewoon het snoepje van hè, het moment, zeg maar even. Hè. Niet van de week, maar eh, echt fantastisch. Maar ja, we moeten niet vergeten dat nu hebben we een Leclerc op een zesde plaats. Hè, en die, die heeft ook absoluut eh, dominante dingen laten zien in Formule 2. En we hebben andere mensen. Hè, Gasly, eh, nou Stroll die in één keer weer achtste wordt. Eh, dus, dus ja, als, als hè, Max die kan alles eigenlijk wat hij moet kunnen. Alleen wat hij, moet nog gaan laat, wat hij nog moet gaan laten zien... is natuurlijk, kan hij ook kampioenschappen winnen? Kan hij ja. hè, Jan, je, hebben... je hebt nooit getwijfeld aan hem. Maar ik merk nu toch iets van twijfel bij. Nou nee, ja, dit, dit is gewoon... Ik kijk daar gewoon met een glimlach na. Dat je echt gewoon zit te kijken. Ja, daar, daar kon je op wachten. Maar dat je is... wil een kentering toch? Je wil resultaten zien nu. Nou, ja, nee, ik, ik denk eigenlijk zo helder en transparant als ik het zeg. Max moet alleen nog laten zien dat hij ook kampioenschappen kan winnen. Want dat zijn twee verschillende dingen. Hè. Snel rijden, in de regen, inhalen, verdedigen, enzovoort, enzovoort. Snel kwalificeren, hij kan races winnen. Maar kampioenschappen winnen, dat is weer races winnen. En dat is voor dit video. seizoen al ontzettend ver weg. Dus wat, is nu, wat, wat kan je nou de rest van dit seizoen doen? Uh, nou... Wedstrijden winnen, toch? Ze hebben geluk dat ook een bottas een probleem had met een lekke band. Dus, dus er hebben hele gekke mensen gewonnen... die we niet het hele jaar op het podium gaan zitten. Althans, er hebben hele gekke mensen punten gehaald... die voor de rest van het seizoen niet een bedreiging vormen... voor het wereldkampioenschap. Dus ze komen nog een klein beetje met de schrik vrij. Wat de, wat de punten betreft valt de schade mee. Maar het gaat het hele jaar heel erg gevarieerd zijn, die uitslag. Uh, Jan, uh, Max Verstappen is iemand die louter luistert naar zijn vader... Is het misschien raadzaam om hem eens een gesprek aan te laten gaan... met pakvecht Nicky Lauda? Of noem maar eens een andere ex-Formule uh, 1 wereldkampioen. Ja, maar denk niet dat, dat, uh, dat Jos dit goedkeurt. Die, die, die, die, die, uh, keurt. Ja, denk maar ik denk eigenlijk... dat luistert hij niet. Nou ja, uh, soms wil je dat, soms wil je dat niet. Hè? Iedereen weet dat wel. Dat, dat, Iemand dat... moet toch zeggen, joh, betracht eens wat geduld. Als je wacht, dan komt er een kans. Ja. Kijk nu eens naar uh, Hamilton. Ja. Die heeft gewacht en die wint. Ja, maar... Tuurlijk, tuurlijk. Die krijgt hem in de schoot geworpen. Dus uh, het, het zijn gewoon andere rijders. Hè. Ik bedoel, er zijn, ik weet niet hoeveel goede voetballers... maar anders goed. Er zijn heel veel rijders, die zijn ook heel goed, maar anders goed. Max heeft gewoon, uh, ja, toch een beetje die, die, die, die, die extra, uh, noem je dat... Uh, hij is van de buitencategorie, dat weten we zo langzamerhand wel. Alleen, ja, dit moet je dan ook accepteren. En, en uh, als je van autoracen houdt, ja, dan moet je hier toch ook... met een glimlach naar kijken van, ja, uh, daar, vraag je, daar vraag je een beetje om. Aan de andere kant, he, is je door Ricciardo zijn bril... Bekijkt, denk je ja, hoe kan je nou zo stom zijn? Weet je, dus, dus voor alle twee valt wat te zeggen. Goed, wat is de volgende race? Uh, dat vonden we is een hele goede vraag. Twee weken, hè? Dat uh, is over twee weken in Spanje. Tjonge, dat ging nog net goed. En is dat, een, is, ja, dat is een parcours waar hij heeft gewonnen. Uh, daar heeft hij gewonnen, dus dat is bekend terrein. Maar ja, er zijn ook een paar mensen, als je ziet hoe Sainz het hier gedaan heeft... met zijn vijfde plaats, die vinden het ook wel lekker thuis komen. Alonso, die wil natuurlijk met een andere motor dan de Honda van vorig jaar... ook natuurlijk wel uh, schitteren. Dus er zijn een heleboel mensen die heel veel redenen hebben... om daar nou eens eindelijk te laten zien dat ze het wel kunnen. Rijkonen, die gewoon drie keer achter elkaar die polpapen... Position verspeeld. Gelukkig hier heeft hij nu eindelijk een tweede plaats en doekje wat bloedde maar die heeft al een paar keer kunnen winnen. Dus ik hoop dat het voor Rijkon ook een keer gaat lukken. Wordt Dankjewel, gevraagd. Jan. Dankjewel. Ferguson was dat met Thunder Island? FC Twente is gedegradeerd. We hebben een zeer teleurgestelde trainer van Twente al gehoord. Nu de directeur. Wat heeft hij te melden op een dag van zo'n zeer negatieve mijlpaal bij FC Twente? Erik Veldeman. Nou, het, het is een mokerslag. Het is, uh, je kunt je niet voorstellen hoe het voelt als het helemaal gebeurt. Want dan is het toch heel anders dan het eraan zien komen. Want er is nog hoop. Er is nog hoop. Uh, maar je realiseert je wat het doet met mensen die uh, in, de, in, in de club werken. Met de fans die er omheen zitten. Met de uh, hele maatschappelijke uh, omgeving, met sponsors. Dit raakt zoveel mensen, dit is zo pijnlijk. In hoeverre voelt u zich verantwoordelijk daarvoor? Nou, ik denk dat wij uh, vandaag even gaan uh, uithuilen en ons weer uh, samen gaan pakken. En dan uh, in de aankomende tijd uh, gaan kijken hoe wij uh, het een en ander weer op gaan pakken om naar boven toe te komen vanuit deze uh, nare positie. En daar zal ik uh, vanaf maandag uh, de nodige toelichting op geven. U zegt uithuilen. Uh, komt u nog bij elkaar als, als bestuur... of met de spelersgroep vanavond? Wat, wat gaat er gebeuren? Nou, Ik denk dat we ook daar even kijken. Uh, iedereen verschilt in uh, de wijze waarop ze dit uh, willen verwerken. Uh, even met elkaar kijken wat daar uh, het beste in is. Wat gaat u doen richting de supporters? Nou, wij gaan, uh, morgen gaan we eerst het personeel uh, toespreken... Uh, dan gaan we uh, de pers uh, en de supporters uh, toespreken en vertellen wat wij uh, naar voren toe gaan doen. We hebben natuurlijk al heel erg intensief uh, contact met uh, supportersgeledingen, en met sponsors. Uh, omdat het natuurlijk uh, op zich niet uit de lucht is komen vallen. Uh, maar ja, als het dan eenmaal gebeurt, is het wel uitermate pijnlijk, moet ik zeggen. Het is gebeurd, degradatie is een feit, ook een moment van evaluatie. Um, kunt u daar de vinger al op leggen? Uh, wat bedoelt u? Nou, als u als algemeen directeur kunt zeggen van, ah, we zijn tekortgeschoten daar en daar en daarin. Nou, we richten ons uh, in eerste instantie vooral op uh, de maatregelen die we naar voren toe moeten treffen en uh, hoe we weer op moeten bouwen voor het nieuwe seizoen uh, om zo snel mogelijk weer terug te komen waar we horen. Is dat plan er al? Er is een, uh, een groot plan, is er al, ja. Maar daar moet er nog wel heel veel werk aan verricht worden om het uh, definitief te maken. En hoe rigoureus is dat plan als het gaat om saneren, om de club te herstructureren?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 Nee, wij zijn nu echt bezig met ons te hergroeperen... om ons weer zelf op te pakken. En vanaf maandag zullen we weer aan tafel komen... om daar stappen in te nemen. Ja, Jan Roelles, die was het toch. En hij sprak ook met een van de dragende krachten... van FC Twente dit seizoen, Asaidi. Diepe zucht van jou uh, op weg naar deze interviewplek. Uh, dat kan ik begrijpen. Ja, het is verschrikkelijk. Uh. Had je... Uh... Als voetballer weet je dit niet op je, op je konto uh, hebben en ook niet meemaken. Waar we al bang, uh, ja, waar iedereen al bang voor was, is uitgekomen uh, verschrikkelijk. Het uh, doet uh, enorm veel pijn. Uh, maar ja, het is, het is een, uh, een heel zwaar jaar een, uh, een moeilijk jaar. Uh, echt uh, zo'n jaar heb ik bijna nooit meegemaakt. Nu ben je pro voetballer Je loopt al een tijdje mee. Wat, wat, wat gaat er gebeuren bij Twente, denk jij? Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Is, uh, is het is moeilijk te zeggen. Ik zit niet in de. Uh, ja, ik zit niet uh, boven uh, in het bestuur. Uh, maar uh, ik moet wel eerlijk. Uh, uh, wat ik wel wil aangeven is dat. Uh, dat als je deze trainer echt alles gaat geven voor ons. En uh, hoe moeilijk het ook is om uh, in deze situatie het over uh, te nemen. En, uh, ik vind dat hij het uh, geweldig heeft gedaan. En, uh, ja, misschien uh, gewoon uh, hem uh, positie een kans geven voor volgend seizoen. En dan uh, ja, proberen weer op te krabbelen hoe moeilijk het ook is. Uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. En jijzelf? Blijf je bij Twente? Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat heb ik niet in mij gehaald. Het is ook niet gepast om nu over mijn toekomst te praten. Omdat we nu al gede nu gedegradeerd zijn. Maar ik, uh, ik heb nog een jaar contract en ik weet niet wat met mij gaat gebeuren. Gaan jullie vanavond met z'n allen eten of je moet in de bus terug? Uh, hoe, hoe, hoe ziet het eruit vanavond? Nee, ik uh, was eten in de, in de kleedkamer. Maar eten gaat bij mij in de strot niet uh, naar binnen nu. Het is echt een rouwproces, hè? Ja, het doet pijn. De dagpijn. Ja, door het verlies van FC Twente weet Sparta dat het in ieder geval niet rechtstreeks degradeert dit seizoen. Door de 3-1-nederlaag in de Stadsdarby tegen Feyenoord is Sparta wel veroordeeld tot het spelen van na-competitie. Jeroen Guter praat met de trainer van Sparta, Dik Advocaat. Ja, Dik, je verliest hier met 3-1, maar win je vandaag ook een beetje? Nou, qua spel zeker. Een uh, aantal mogelijkheden die we gehad hebben, de eerste en tweede helft, maar vooral de eerste helft. Dan krijg je vier, vijf, honderd procent kans. Ja, dan, dan moet je het dan minimaal op dit niveau twee of drie maken. En uh, we wisten dat Fijn uh, natuurlijk na de, de winst vorige week voor de beker... misschien niet heel scherp zouden, zouden spelen. Dat deden ze ook niet echt. Dan kregen we ook de, de kansen. ja, dan moesten we wel benutten. Ja, met dat winnen bedoel ik ook eigenlijk wat er gebeurt in Arnhem. Dat Twente degradeert, waardoor je nu in ieder geval zeker bent van een nacompetitie. Maar ja, dat wisten we niet van tevoren. Dat hoopt, we gingen er wel vanuit dat het zou kunnen gebeuren. Maar ja, daarnaast wil je zelf ook een prestatie neerzetten. En uh, dat vond ik de eerste helft heel aardig. We deden mee en we creëerden kansen. Alleen uh, waar het om gaat in het voetbal, de doelpunten die vielen niet. Nee, terwijl, uh, en dat zag ik ook wel aan je reactie op de bank... Uh, het niet zo heel moeilijk was soms om wel te maken. Nee, de, ja, de, dit zijn kansen die moeten benut worden. En nogmaals, er zijn geen excuses voor. Open kansen, twee meter voor de goal. Ja, dan moet je erin schieten. Nou, deel 1 van de opdracht, hè, Om erin te blijven is gelukt. Want je gaat er in ieder geval niet direct uit. Je gaat je richten op de nacompetitie door je wedstrijd te gaan... thuis naar Herakles raakles. Om misschien een beetje in vorm te komen. Heb je wel het elftal uh, naar een bepaald soort niveau zien groeien... de afgelopen tijd? Waardoor je kunt zeggen, van, nou, we gaan met vertrouwen die wedstrijden in. Nou ja, dat, dat zijn wedstrijden die op zich staan. Hè. En zo na competitie, je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren. Maar nogmaals, we moeten met een positief gevoel erin gaan. In thuiswedstrijden zijn we echt moeilijk te verslaan. En als we ons zo opstellen zoals we het vandaag deden... vanuit een goede organisatie, ook daarnaast onze kansen ook benutten... Ja, dan moet het wel heel gek lopen dat je je niet handhaaft. Dat spreek je nu al uit. Ja, dat, dat, dat moet je uitspreken. Ik bedoel, dat zou moeilijk, moeilijk zat worden. Maar je moet normaal gesproken beter zijn dan die andere ploegen. NPO Radio 1. Na nou, de heldere taal van dik advocaat Juri Stubenitski. De situatie op Schiphol herstelt zich langzaam... na de stroomstoring van vanochtend en de chaos die daardoor ontstond. Wel zijn nog veel vluchten vertraagd. Tot halverwege de middag werden veel inkomende vluchten tegengehouden... maar daarna konden ze weer landen. Voor vanavond wordt grote drukte verwacht vanwege de meivakantie. Max Verstappen en Daniel Ricciardo hebben allebei gezegd... dat ze het hebben verknald en excuses zullen maken aan hun team Red Bull. Dat zegt de baas van het team, Christian Horner. De coureurs vielen uit na een botsing met elkaar. Horner vindt dat ze elkaar meer ruimte en respect moeten geven. Tijdens de wedstrijd tussen degradant FC Twente en Vitesse... heeft de politie alle supportersbussen doorzocht... en in één bus zwaar illegaal vuurwerk en drugs gevonden. Mogelijk cocaïne. Of er iemand is opgepakt, is niet bekend.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 Nou, daar zal ik je meteen antwoord op geven. Dat gaat gebeuren zo vanaf woensdag ongeveer. En tot die tijd moeten we het doen met uh, wat wisselvallig weer. In het noordwesten van het land kunnen ze daar op dit moment over meepraten. Daar regent het. Nou, die regen die verdwijnt de Noordzee op. Maar in het noorden van Frankrijk, dat lijkt heel ver weg... Maar er zijn een paar flinke onweersbuien in de maak. En vanavond dan trekken die waarschijnlijk over Limburg... en mogelijk ook het oosten van Gelderland en uh, Overijssel heen. Temperaturen die dalen vannacht naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen dan trekt de regen vanuit het... Noorden weg, dan krijgen we een op de meeste plaatsen vrij droge dag. De zon breekt af en toe door. Het is niet zo warm. 10, 11 graden in het westen van het land. 15 of 16 in het oosten, daar de hoogste temperaturen. En vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. En Dat is een regengebied dat in de nacht naar dinsdag gaat overtrekken... met ook behoorlijk wat wind daarbij. Nou, dinsdag is het echt een kille dag. Het wordt 10, 11 graden. Vrij veel bewolking, ook vrij veel regen. Maar zoals beloofd, vanaf woensdag gaat het dan echt langzamerhand beter. De regen verdwijnt uit de weersverwachting. De zon komt erbij. De temperatuur loopt Langzaam op, woensdag nog 14, donderdag 16 graden, vrijdag misschien 17. Zaterdag is het uh, bevrijdingsdag en dan lijkt het wel eens 20 graden te kunnen gaan worden met behoorlijk wat zon. Radio 1, NOS langs de lijn. Het was dus de dag dat FC Twente degradeerde uit de Eredivisie. Ook de dag dat de handbalsters van VOC uit Amsterdam... voor de tweede keer op een Rijnlandskampioen worden. In eigen huis uh, was het in de finale strijd veel te sterk voor Dalfsen. Het werd 31-23. En omdat VOC ook de eerste wedstrijd had gewonnen in deze Best of three serie is een derde wedstrijd dus niet meer nodig. Edwin Peek praat na met de winnende trainer. Ricardo Calarijs, vorig jaar kwam jij hier en uh, mocht jij de playoffs coachen, werden jullie kampioen. Nu word jij, als jij een heel jaar, ben jij, het kampioen, uh, ben jij coach. Uh, wat voor verschil is dit voor jou? Ja, het voelt natuurlijk wel iets anders, omdat je uh, ja, echt met het team speelt zoals ik dat graag zie. Zoals we dat in Nederland denk ik graag zien. Dus dat maakt wel verschil. Maar uh, ik heb nu een aantal keer een kampioenschap meegemaakt. En ieder kampioenschap is gewoon één groot feest en is ook heel fijn om mee te maken. Dus daar zit het verschil niet in. Nee, maar zie jij dat dit jouw team is, dat jij hier aan hebt kunnen bouwen? Ja, natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, dit team kon al heel goed handballen. Uh, en daar hebben we eigenlijk geprobeerd om dat eruit te laten komen. Ik denk dat dat goed gelukt is. Dat we ook echt het beste team waren dit seizoen. Uh, maar uiteindelijk doen we het met z'n allen. Ik doe het met de staf. Uh, en die meiden, die, ja, die zijn gewoon supergoed. En dat zie je vandaag denk ik terug. Vorige week was het een rare wedstrijd. Die finale wedstrijden zijn misschien eigenlijk altijd wel raar op zichzelf staande wedstrijden. Maar vandaag uh, ooit het idee gehad dat jullie nog in de problemen zouden komen? Eigenlijk niet als ik eerlijk ben. Uh, vanaf de allereerste seconde zaten we echt goed in de wedstrijd. dekking stond goed en het is dat zij, uh, dat zij jaren op de goal hadden die heel veel mooie open kansen nog hield. Uh, maar ik had wel het idee dat we echt het betere team waren en heel de tweede helft hebben we eigenlijk gewoon gedikteerd. Want na rust komen ze terug tot één punt. Nou, daarna lopen jullie uit. Wordt het toch nog even spannend naar dat verschil van vijf? Eh, toch nooit in uh, zeg maar, de piepzak gezeten? Nee, jij zegt spannend met dat verschil van vijf. Maar eigenlijk was dat niet, uh, niet spannend. Je, je voelt eigenlijk dat die wedstrijd niet meer gaat kantelen. En, uh, en we hebben zo'n breed team. En dan zijn er weer anderen die opstaan. Dat, uh, nee, tweede helft was niet meer spannend. Als je kijkt naar je selectie, je gaat een aantal meiden kwijtraken. Er stoppen er ook een aantal. Um, wat moeten jullie doen om volgend jaar ook weer een kampioenswaardig team te hebben? Uh, keihard blijven werken en de talentvolle jeugd die we hebben een kans geven om door te stromen. Want daar geloof ik echt in met dit team en met deze vereniging. Wij hebben echt wel uh, ja, nieuwe toppers klaarstaan die dat over kunnen nemen. Is dat ook meteen het niveau wat, je, wat, ja, wat Nederland nodig heeft? Of moeten we in Nederland ons een klein beetje zorgen maken dat er veel niveau kwaliteit eigenlijk weggaat, logischerwijs, naar het buitenland? Nou ja, dat is wel zo, maar ik vraag me af of we ons echt zorgen moeten maken. Ik denk dat we vooral moeten genieten van het mooiste wat ze laten zien. En als mij toe zijn aan die stap, aan een professionaliseringsstap ook, dan, dan gunnen we dat ze heel erg. En we hopen dat ze dan, nadat ze dat een aantal jaar gedaan hebben, dat ze een stap terugkomen doen. En dat ze dat dan weer hier doen om de competitie uh, weer sterk te maken. En jij blijft ook voor 2019 om dan ook weer een titel te halen met Amsterdam? Als VOC wil dat ik blijf, dan blijf ik. Hebben ze nog kwaliteitsmuziek bij Langs de Lijn? Dat was Wishful Thinking. Zo heet die plaat dan, hè? China Crisis. China Crisis. Roda JC won met 1-4 bij VVV Venlo. Een prima zegen, maar eigenlijk hebben ze er niet zoveel aan. Omdat NAC ook won en nu drie punten meer heeft. Plus een veel uh, beter doelsaldo. Uh, gaat Roda zo goed als zeker de na-competitie in. U hoort trainer Robert Molenaar. Ja, VVV wilde wel uh, goed afsluiten voor eigen publiek. Nou, daar hebben we een stokje voor gestoken en gedaan wat we moesten doen. Ja, Daar ben ik toch wel trots op dat we dat uh, ook in de tweede helft hebben laten zien uh, van het seizoen. Ja, die de best mag wezen. En, uh, ja, dat, dat is hartstikke goed en daar kunnen we de toekomst mee in. Ja, want jullie, zij hoeven niet inderdaad. Maar na een minuut of tien krijgen jullie de wedstrijd onder controle om dat nooit meer weg te geven. En jullie spelen die wedstrijd gewoon heel goed uit. Goeie goals. Ja, uitstekende goals. Hele mooie goals. Ja, ja nee, dat... Uh, dat was het, scenario wat we, het ideale scenario wat we voorover, uh, voor ogen hadden. En uh, dat is uitgekomen. Uh, die ene tegengoal, dat, uh, ja, dat was nog wel even jammer natuurlijk. Maar uh, nou ja, de jongens hebben het gewoon, uh, onder deze omstandigheden hartstikke goed gedaan. We onderbreken deze mededeling door een spookluider. Rijdt u in Zeeland op de N62 tussen de Westerschelde Tunnel en Goes? Dan komt u een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtschalen te waarschuwen. Ik haal nog even. Rijdt u op de N62 in Zeeland tussen de Westerschelde Tunnel en Goes? Dan komt u een spookrijder tegen. Ajax sluit de competitie dit seizoen af als de nummer 2 en gaat dus de voorronde van de Champions League in. Zoveel is zeker na de 3-0 thuiszegen op AZ. De trainer Erik ten Hag toont zich tevreden, vooral op de manier waarop Ajax won van AZ. Ja, ik denk dat we een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Tegen een hele goede ploeg. En uh, die willen ook voetballen. En uh, dus dan ontstaan er ook ruimtes. En ja, dat is hun agile ziel. Uh, maar ja, ze, zij zelf kunnen ze ook heel gevaarlijk worden. En, want ze hebben uitstekende spelers en een uitstekend team. Maar niet vandaag, want ze werden toch bij de jury gekleineerd. Nou, in ieder geval vond ik dat wij de bovenliggende partij waren. Veruit. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, veruit. En dat wij meer dan uh, dik verdiend gewonnen hebben. Dat wij uh, heel veel goede kansen hebben gecreëerd. Maar dat doen we veel vaker. Heel veel goede kansen gecreëerd. Alleen het verschil is dat we ze vandaag ook uh, benut hebben. We waren effectiever. En ik kan me voorstellen dat het publiek naar huis gegaan is en zal hebben gezegd... dit was entertainment, we zijn vermaakt. Ja, ik denk zo, zo moet het zijn. En dit willen we graag zien. Um, het tempo, de intensiteit van de wedstrijd... Uh, de kansen die we creëren. Uh, er zat heel veel leven in de ploeg. En uh, prima wedstrijd. Niet om vervelend te doen, hè? Maar je kwam hier en de bedoeling was kampioen te worden. Dat is niet gelukt. Als je geen eerste kunt worden, moet je tweede worden. Dat is wel gelukt. Hoe kijk je terug op, op dit halve seizoen Ajax? Nou, je zegt het goed... Um, uh, ik denk als je bij Ajax uh, werkt, als je trainer bent, als je, uh, uh, dan wil je kampioen worden. Ook al sta je vijf punten achter. En, maar dan moet het wel mee gaan zitten. En het heeft bij ons bepaald niet meegezeten. Op de dag dat ik hier binnenkwam uh, viel Casper Dolberg weg. Uh, Frenkie de Jong uh, die viel weg. Nou, we hebben uh, verder ook nog ontzettend veel blessures gehad. En ja, dat uh, is allemaal niet heel erg goed gevallen. En, ja, en als je dan inderdaad niet kampioen kunt spelen, dan moet je zorgen dat je tweede wordt. En dat hebben we wel gedaan. En daarmee zitten we in de Champions Voorronde. Voorronde. <laughs> Hoorde je dat, al die excuses van Ten Hag? Vind ik zo zwak. Ja, sommige excuses zijn wel excuses. Ja, maar je moet het niet benoemen, joh. Niet Met alles. die selectie hadden ze gewoon kampioen moeten worden. En weet je wat het is? Het verschil tussen Koku en Ten Hag? Koku eh, heeft er een team van gemaakt. En dat is hem nooit gelukt. Nee. Nou was het wel ook een halverwege seizoen... Halverwege ingestroomd. Oké, oké. Ja, okay, okay, ja okay. halverwege ingestroomd. En wat er aan het begin van het seizoen daar gebeurde... Ja. Maar ja, misschien moet je het niet zelf meer benoemen, nu nog. Nee, maar eigenlijk heeft de hele wissel uh, Keizer ten Hag heeft niets uitgemaakt. Nee. Goed, terug naar die wedstrijd van vandaag. Door Ajax flink gewonnen. Voor de zoveelste keer wint AZ geen topwedstrijd. En toch is John van der Bron tevreden over het seizoen. Ik vind dat we, dat heb ik net ook tegen die jongens gezegd. En, en natuurlijk ben je altijd sneller geneigd om, uh, om na een wedstrijd als deze te vertellen dat het allemaal niks is. Maar wij hebben uh, behalve de wedstrijden tegen de andere grote clubs hebben we, hebben een fantastisch seizoen gedraaid. En zijn we al heel lang zeker van die derde positie. En hebben we dat ook uh, nogmaals buiten de, de, de topclubs om, hebben we daar uh, hele goede wedstrijden tegen gespeeld. En daardoor op die, op die positie terechtgekomen. Alleen, we willen heel graag meer. Maar dat is nog niet gelukt. En dat wordt uh, uiteindelijk de uitdaging uh, na een nieuw seizoen... Om dat, uh, om dat beter voor elkaar te krijgen. Is uh, voor verbetering vatbaar natuurlijk, die wedstrijden ja. tegen uh, die drie die clubs... De, de traditionele top drie, want daar sta je met 0 uit 6. Uh, van de andere ploeg heb je maar één wedstrijdje verloren. En dan ben je ja, nou, maar vaak staan, maar leuk. Ja, daarom. Daarom, maar nogmaals, als je als, als club, als ploeg, uh, spelen uh, maar ook als trainer daar stappen in wil maken, dan, dan zul je toch een keer uh, van dat uh, imago af moeten... dat we niet in staat zijn om uh, dit soort wedstrijden tot een goed resultaat te brengen. Aan de andere kant nogmaals, ja, compliment aan Ajax hoe, uh, ja, hoe goed hun daarin uh, in zijn. En dat is ook weer een, een, een, ja, een eikertje voor ons om, uh, om te kijken van, uh, ja, waar we dan daadwerkelijk die stappen nog in kunnen maken. Want er zit nog heel veel rek in. In heel veel sporten hè, is de derde plaats brons. Dus alle reden om trots te zijn. Ja, maar dat, dat ben ik van diep van binnen ook, absoluut. Want je kunt mij niet uh, nu wijsmaken dat wij uh, derde zijn geëindigd... Met, uh, ja, met, met, met voetbal, wat je niet graag ziet. Ik heb als trainer zo vaak genoten van, uh, van mijn ploeg. En dat blijf ik doen. Uh, en dat zie ik elke dag in training. Er zit heel veel potentie in. Alleen, ja, het moet er een keer uitkomen in dit soort wedstrijden, nogmaals. Ja, dat laatste is een waarheid als een koe. Maar dat daarvoor eigenlijk ook. He. Van de Brom heeft het fantastisch gedaan. En iedereen die min of meer neutraal naar de Eredivisie kijkt... zal zeggen, dank je wel AZ voor dit seizoen. Want het allerleukste voetbal gespeeld. Ja. Wel een pijnlijke statistiek, niet winnen kunnen winnen van, van de toppers. Ja, al jaren niet, hè? dat is niet van dit seizoen. Dat is eigenlijk van seizoenen lang, van de hele periode van de brom zelfs. Ja, en, en daar, dan weet je in ieder geval waar je van de zomer aan moet gaan werken. Maar het zal natuurlijk wel zo zijn dat uh, Ali uh, Janbaks uh, zal worden verkocht, denk ik. Zeker als hij op het WK nog een goede wedstrijd speelt. Ehm... Um, nou ja, AZ, ik heb er ontzettend van genoten. Ja, ik ben geneigd om te zeggen, blijf alsjeblieft zo spelen. Want dan genieten we volgend seizoen weer. Ja, dat zullen ze ook zeker doen. Ja. En het gek is, ze hebben ze hem een paar keer aangepast. 5-3-2 zijn ze gaan spelen, ook in die topwedstrijden. En daar werden ze eigenlijk helemaal niet beter van. Ze kregen, net zoveel, uh, of ze kregen meer uh, kansen tegen en ze creëerden minder. Dus ja. daar moesten ze maar overboord gooien. Beetje meer kwaliteit erbij misschien als het lukt. En dat het dan oh. toch kan tegen uh, de topclubs. Een hele ervaren speler erbij zou niet zo gek zijn. FC Twente speelt dus volgend jaar in de eerste divisie. We weten ook al sinds gisteravond welke ploeg Twente vervangt. Dat is Fortuna Sittard. Het was een ontlading van heb ik jou daar. Gisteravond is Sittard. Fortuna kreeg na 16 jaar, eh, keert na 16 jaar terug in de Eredivisie. Gisteravond werd Jong PSV met 1-0 thuis verslagen. Doelpuntenmaker was Vin Stokkers. Vin, goedemiddag. Goedemiddag. Of zullen we goedemorgen tegen jou zeggen? Goedemorgen. Ja, ja ik, uh, het is een late avond geworden gisteren, zeker. Ja, hoe laat precies? Wil je het met ons delen? Ja, uh, volgens mij was ik vijf half zes thuis. Oh. Dus uh, we hebben het goed gevierd. Ja, toen was het nog net geen ochtend. Kun je ons een beeld geven van het feest? Want het zat diep, hè? Ja, nee, je zag het alleen al naar de fans, en naar, naar de wedstrijd. Uh, het zat heel diep. Uh, Natuurlijk 16 jaar eigenlijk bijna alleen maar leed gehad. Ik zag een rijtje van uh, posities die ze behaald hebben. Nou, dat was, voor mij was het één keer achterplaatsen, voor de rest allemaal 15, 16. Ja, en Dat we dan nu dit seizoen uh, het zo goed doen en daarmee ook promotie afdenken. Ja, dat, uh, dat doet sommige supporters zoveel. En ja. Je ziet ook uh, dat de club er gewoon echt van leeft. Echt onnoemelijk veel. Hè? We hadden gisteren uh, bijvoorbeeld een gesprekje ergens in de stad met een, een man uh, die zei, ik ben al 40 jaar getrouwd, maar dit is het hoogtepunt uit mijn leven. <laughs> <Zei hij> dat? <laughs> ja. uh, nou, nou ben jij zelf pas 22, Vind, dus die eerste jaren van die frustratie na die degradatie uh, 16 jaar geleden, die heb jij niet, uh, niet echt zo gevoeld. Maar neem je dat soort diepe gevoelens op een gegeven moment over als speler? Nee, ik heb het natuurlijk, dus niet, uh, niet persoonlijk meegemaakt, maar als je die verhalen hoort, is het wel uh, aangrepen. En ook uh, de financiële situaties heb ik wel natuurlijk allemaal nog Ja, dat, dat geeft jou aan. Ik, uh, ik ben alleen maar uh, blij wat wij nu uh, voor de ploeg hebben. Dat is echt niet helemaal. Ja, probeer even die tunnel uit te rijden, Vin. Of misschien is de lijn gewoon heel slecht. Luisteren wij even naar die 1-0 e die jij gisteren maakte. En dan mag Kent Will de vrije trap nemen. Doet hij nu. Kom bij de tweede paal. Wordt daar binnenkort. En daar is de goal dan wel. Eindelijk de dikverdiende 1-0 van Fortuna Sittard. En het is Finn stokkers De spits die hem uiteindelijk dan toch maakt. Schitterend, zegt deze ontlading op de tribunes. Wat een lawaai. Wat een kabaal. En wat een fantastische blijdschap bij al deze 12.000 die in Sittard. En toen was de promotie daar. Uh, morgen is er weer feest, geloof ik. Hè? Wat gaat er morgen gebeuren? Ja, worden uh, worden we de markt opgenomen in Sittard? Uh, ja, ik, ik weet niet hoe het huis gaat zien. Omdat het uh, in mijn, uh, sinds ik geboren ben, niet echt meer voorgekomen is. Ik denk dat het uh, de markt voor gaat vallen. Uh, en dan worden we geweldig voor Sittard. Uh, ja. Genieten van, Vin. We, we laten het hierbij, want de lijn is echt uh, heel erg slecht. Het is ook heel ver naar Sittard natuurlijk. Dankjewel. Oh, en Goed. genieten van morgen. Graag ja, gedaan, myself Home van Nova Star. Binnenkort treden ze volgens mij ergens op, toch collega? Ja, ik geloof het wel. Ga je heen? Ik ga erheen. Ja. Fantastisch. Bij Feyenoord waren vandaag alle ogen gericht op Robin van Persie. Gaat hij door of gaat hij niet door? Dat is het gesprek van de dag in Rotterdam. Uh, hij heeft vandaag misschien wel zijn laatste wedstrijd in de Kuip gespeeld, als hij stopt. Hij stond de volle 90 minuten op het veld en dat was lang geleden. Ja, dat ja, vond ik echt leuk. Uh, het heeft even geduurd. Maar uh, ja, als, ik, als ik terug ga, als ik kijk naar hoe ik, hoe ik hier ben binnengekomen, fysiek... Uh, ja, was dat natuurlijk uh, na een mindere periode in Istanbul. De laatste maanden daar waren niet prettig in alle opzichten. Dus ik, ik kwam met een achterstand. En uh, ja, als je ziet hoe dat allemaal is gegaan, dat uh, verdient een groot compliment voor Gio... Uh, ja, medische staf ook. En ben ik gewoon heel erg blij met hoe het is gegaan. Uh, en vandaag dan de ja, 90 minuten. Dat is erg leuk, moet ik zeggen. Gio maakte nog na 84 minuten ja. een grapje. Van, ik ga je wisselen. dus zei ik van, nee, het gaat goed hoor. <laughs> ik wilde hem erg graag door ja, helemaal volmaken. Is het ook gewoon een soort van test voor jezelf? Kijken waar je staat, of je het aan kan, nog aan kan? Uh, nou ja, het, het was wel even bikkelen, de laatste 20 minuutjes... Maar goed, dat is normaal, als je het niet gewend bent. Dus uh, dat deed ik met alle plezier. En op dat moment kun je ook nog een keer het verschil maken... met die fantastische paas op LMA, die waar die drie-einheid voortkomt. Ja, een mooie aanval. Uh, steek van mij op Karim, legt hem perfect terug. En Steven tikt hem binnen. Ja, dat is toch wel prettig dat je net even met twee goals verschil hier uh, wint. Um, ja, iedereen die wil natuurlijk weten van uh, wat gaat hij doen. Hè? Uh, het gesprek van de dag in Rotterdam. Ben je er zelf al uit? Nee, nog niet. Kijk, het is wel duidelijk dat uh, ja, ja, Feyenoord door wil. Dat heb ik nu uh, van de week had Jan de Jong ook een heel mooie speech. En die uh, maakte dat ook duidelijk. Tio is er ook duidelijk in geweest. Uh, dus, dus dat is allemaal duidelijk. En dat, wat hebben ze gezegd? Dat ja, streelt me heel erg. Uh, maar het is nu aan mij. Dus ik ga nu de aankomende weken ga ik alles op een rijtje zetten en dan maak ik mijn keuze. Ja, de liefhebber van Persie wil door. Dat uh, heeft hij al uh, genoeg laten doorschemeren. Maar de realist, uh, die denkt er misschien nog iets anders over. Zijn die twee eigenlijk al met elkaar in Kokolaf geweest? Ja, tuurlijk. Maar goed, dat, uh, kijk, zo is moet, je, moet je wel de tijd geven. Dan moet je niet uh, binnen een weekje eventjes uh, beslissen. Dus dat uh, ja, wat ik kan zeg. Ik ga alles op een rijtje zetten. En dan maak ik binnen nu een paar weken mijn keuze. Dirk Kuyt die kwam hier, die zei van... ik wil Feyenoord nog een keer kampioen maken. Nou, die begon met een beker. Hè? En het seizoen daarna won hij de titel. Nou, die beker heb jij nu binnen. Dus, ja, jullie, nou ja. Uh, ik, ik, ja, ja. Sterker nog, ik ben zelfs later ingestroomd. Dus hij is nog meer van die jongens dan van mij. Die beker. Maar toch die route? Spreekt hij aan? Nou, kijk, ja, dat is, dat is met uh, ja, zeg maar, voetballers op zich. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen route. En dat was een prachtige route van Dirk. En uh, ja... Daar is iedereen ook heel erg trots en blij mee. En ik heb mijn route. En wat die ja, zal zijn, wat ik al zeg... dat, dat gaat de aankomende week blijken. Ja. Zou die het echt nog niet weten? Nee. Het is ook een ja, moeilijke een keuze. Beetje. Nou ja, kijk, hier strijden uh, hart en hoofd met elkaar. Ja, en daar is al. hij nog niet uit. Kijk, het lichaam... Uh, dat toont gebreken. Maar hij heeft ook laten zien... dat hij incidenteel kan schitteren. Dus je kunt niet meer structureel een stempel drukken... maar je kunt het wel incidenteel. Ja, Mijn mening is, zeker omdat die eredivisie zo matig is... zo versraald is, dat je altijd opvalt. En als we nou met z'n allen kunnen afspreken... dat Robin van Persie een jongen is die geen 34 wedstrijden... 90 minuten speelt, maar dat alles is meegenomen. Dus dat we niet die ellendige discussie ja. gaan krijgen van... hij moet stoppen, want hij kan het niet meer brengen. Ik weet zeker dat als hij nog een jaar doorgaat... dan uh, trakteert hij ons nog op uh, 25 miljante momenten. Ja, is dat voor hem het dan waard? Want uh, voor ons is het dan als voetballiefhebbers waarschijnlijk waard. Maar hij spreekt er al jaren over dat hij niet meer pijnvrij is. Hè? Dat is echt al van jaren zeker. geleden dat hij dat voor het eerst ja. zei. Ja. En de vraag is dus misschien wel... Ja, wordt het niet een minimaal aantal minuten dat hij gaat spelen? Wil dat lijf überhaupt nog wel iets? Ja, dat is uh, echt wat hij alleen maar uh, kan beslissen. Ja. Uh, kijk, wil hij groots en meeslepend eindigen... dan denk ik dat hij beter kan stoppen. Uh, wil hij uh, genoegen nemen met uh, nou ja, minimale hoogtepunten... maar wel prachtige hoogtepunten, dan moet hij het wel doen. En ja, weet je... Ik zou het doen als ik hem was. Hij maar... valt zijn prijs binnen, hè? Met ook een hoofdrol in die wedstrijd. Hoe ja. mooi wil je het hebben? En hij heeft vandaag de 90 minuten helemaal uitgespeeld. <laughs> ja. Dat had hij voorheen volgens mij ja. nog niet gehaald. Vond het wel leuk, toch? zei hij. Ja. eens een keer 90 minuten spelen. Ja, nou, ik, ik hoop dat hij doorgaat. Maar ik begrijp het heel goed als hij zegt van... Nee, het is net niet genoeg. Ik moet er een punt achter zitten. Maar hij wil nog zo graag. Het is zo'n liefhebber. Wij gaan in elk geval nog even door. Een uurtje om precies te zijn. Graag tot zo. de horario en